Mishandeling. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom beslist over een jaar of hij partijleider wil zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. In het tv-programma Buitenhof zei Samsom dat hij in elk geval deze regeringsperiode aanblijft. De PvdA staat in de peilingen op een aanzienlijk verlies. Samsom gaat ervan uit dat het beleid van de regering van PvdA en VVD de komende tijd zijn vruchten zal afwerpen. Zo verwacht hij onder meer dat de werkloosheid zal blijven dalen en de economie verder aantrekt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 afgelopen jaren konden zwartspaders gebruik maken van de inkeerregeling van de Belastingdienst. Wie alsnog zijn vermogen opgaf, kreeg geen hoge boete. Die coulance is nu voorbij, zegt de Belastingdienst. De verwachting is niet dat er veel nieuwe zwartspaders worden opgespoord, omdat er al 12.000 mensen gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling. De Nederlandse atleta Andrea Deelstra heeft zich via de marathon in Berlijn geplaatst voor de Olympische Spelen in Rio. Ze eindigde in Berlijn als vijfde met een tijd van 2 uur, 26 minuten en 46 seconden. Dat was een persoonlijk record voor Deelstra. Het weer vrij zonnig en 15 tot 17 graden. Morgen begint de dag met veel bewolking... maar vanuit het zuiden breekt geleidelijk de zon door... en het is dan een graad of 16. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat tussen Naarden en Knoppen Diemen 9 kilometer file. De A12 Utrecht richting Den Haag... voor Knopend Prins Klausplein 3 kilometer de werkzaamheden. De A12 is daar richting Den Haag dicht...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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. CFM in 2015 al 25 jaar live. Met nu Zandvoort op zondag.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 20 jaar. CFM. Run past the rivers, run past all.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 Let's pray.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 Oh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 Ja, hè? klopt, hè? Ja, dat, ja, dat dacht goed, ik. Hé, hey, heel veel plezier, Sander. En uh, dankjewel uh, voor je bijdrage in dit programma. Ja, graag gedaan. En jullie ook nog heel veel plezier. Geniet ervan om kwart over vijf dus, uh, zeg maar, het uh, slot, uh, slotstuk uh, van uh, de Schaltecoren. Ja, het slotstuk om kwart over vijf op het Gasthuisplein. Oké, okay, komt er allen Moet daar uh, te kijken. samen Ja, te <laughs> samen hebben we weer...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 You call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 Oh Wat een geweldige single blijft dit ook, hè? Je hoort You've Youth Cutter Friends. En ditmaal in de uitvoering van Rut Kots, Marco Bossato en ook René Vroger. Ja, die kwam er luid en duidelijk bovenuit, hè? Die René Vroger. Die horen je we wel op Youth Cutter Friends. Het is twee minuten half vier geworden. Tijd voor de evenementagenda.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 De van The Last Frequencies. Beleef het ritme van Zandvoort, Zandvoort. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Zfm Ja, en uh, die groep die heeft altijd van die singles met een heel raar uit. Ze is in één keer Ik Zou je willen vragen? Het is een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe.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 Oh, oh, oh, oh, ik weet niet hoe Oh, oh, oh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 Yep. Yeah, okay, here is Merillion and Kelly.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 See my dear, I like my toast done on one side. Zonnige zondagmiddag in Zandvoort. Ja, de heer uit Turkije was dat eigenlijk. Die hadden Chris Cap en een an Englishman in New York. En daarmee is het alweer vier minuten voor vier uur geworden. We gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. En daar zijn we het nog een uur lang met de derde laatste uur van Zandvoort op zondag. Tot zo! Baby, they can add you. It takes me back